Vier uur in ons reed met het telewestjournaal.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 Volgens de jury schrijft de jong zeer originele verhalen... en is hij op papier net zo eigenzinnig als op televisie. En dan het weer. In het binnenland kan nevel of mist ontstaan. In de loop van de dag in het oosten en zuiden volop zon... maar in het noordwesten nog wat wolkenvelden. Het wordt overdag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO Dit is De Nacht Met Maarten Goede nacht en mooi dat u luistert naar nou, Dit is De Nacht U heeft het ongetwijfeld al meegekregen, die oranje briefbussen Vroeger waren ze rood, tegenwoordig oranje De groene telefooncellen en nu ook de gele praatpalen. Ze zijn allemaal aan het verdwijnen in Nederland Er wordt te weinig gebruik van gemaakt en iedereen heeft een mobiele telefoon Brieven worden met zo makkelijk via de e-mail e verstuurd dus ja, waar heb je al die dingen eigenlijk nog voor nodig? Jarenlang hebben deze objecten intussen wel deel uitgemaakt van het straatbeeld in Nederland. Er gaat dus een hele wereld mee verloren. Het zijn eigenlijk ook een soort iconen van een bepaalde tijd. De wereld voor internet en de mobieltjes. Wat had u eigenlijk met de telefooncel en met de praatpaal? En heeft u wel eens met pech langs de weg gestaan? Moest u dan de praatpaal gebruiken? Hoe ging dat eigenlijk? Ik heb het zelf eerlijk gezegd nooit aan de hand gehad. Want sinds ik autorij, waar, nou, waar zijn er al lang mobieltjes? Kortom, wij zijn op zoek naar uw verhalen bij, bij de iconen van een, een verloren gegaane tijd. Maar de, nog steeds bij ons in de studio zit uh, Carolien Lichtenberg. We gaan het niet alleen hebben over dingen die verloren zijn. We gaan het ook hebben over uh, mooie ideeën om in de toekomst elkaar te ontmoeten in die openbare ruimte. Carolien weet daar alles van. En we gaan uh, ook uw oplossingen uh, bespreken. Want er zijn al een paar mooie geweest. Waterpalen, om er eentje te noemen. Een soort uh, vervanging van de dorpspomp. Maar misschien heeft u nog wel een veel beter idee... om, uh, om weer in contact te komen met de buren, met uw dorps- of stadgenoten. Of misschien wel uh, de mensen in de trein, wat dan ook. Bel, praat mee, 0800 1121, mail ik dan ook... En dat kan allemaal in deze moderne tijd. eo.nl En twitteren, dat is helemaal hip. Hashtag dit is de nacht. Dan praat je mee via Twitter over dit onderwerp. Live muziek is er natuurlijk ook weer. Van Ed Snow. Die spelen komend uur nog twee keer. Maar we beginnen met Douwe Bob. Dat is wel een hele verrassende douwebop natuurlijk. Deze douwebop heet eigenlijk El Green. Tja, zo gaat het soms. Live radio, it's all in the game. Let's stay together was dat, van El Green. Goed, we praten over, uh, over de openbare ruimte. En over uh, brievenbussen en zo. Mevrouw Marcelink. Ja. Ja, u... Uh, uh, zeg, wat wat kampioen, vindt u er allemaal van? Een nieuw kampioenschap. Wat zegt u? Zo weinig mogelijk stappen buiten de deur. Zo weinig mogelijk stappen buiten de deur. En dan gaat ja. u dat glansrijk winnen dat je het heel gezellig in huis hebt. En zo weinig mogelijk stappen buiten de deur. Dat is, dat, dat is uw ideale wereld. Gewoon lekker binnen blijven. Nee, nee, niet. Nee. Ik bedoel, als je niet meer naar de post... Als je, zeg maar, de meeste mensen... van over, kennen kennissen van oude mensen. Die sterven allemaal. Dus blijven, heel veel mensen blijven, uh, zeg maar... Weinig contact. Ja, want u, dan, u bent inmiddels hoe oud? Mag ik ja, het vragen? Ja, ik, ik, ik ben uh, 8-0. 8-0. Yes. <laughs> Zo, ja. ja. En, en, dan, en dan merk je dat vrienden, kennissen om je heen, die vallen weg. en dan... Ja. En, Heeft en dan u dan voor... geen reden meer om het huis te verlaten? Wat zegt u? Heeft u dan geen reden meer om het huis te verlaten? Uh, of natuurlijk heb ik wel redenen om... Maar ik ben niet alleen op de wereld. Nee, zo is het. Dus heel veel mensen die... Uh, dat loop je naar de post. En vooral als je in een kleine plaats woont... waar de mensen elkaar goed kennen. Mm -hmm. En je gaat naar de post. Dan uh, is het of dat reelt het hard... of dat reelt het al lang... Of, Gelukkig dat het mooi weer is vandaag. Je ja. maakt een praatje onderweg. Ja, ja, precies. En ook, ook al gaat het ben alleen ben... maar over het weer. Met dat, dat, dat lopen naar de brievenbus. Ja. Komt ander, maar ik... dat, dat doet hij dus nog wel. Naar de brievenbus lopen. Ja, als het goed weer is. Ja, ja. Maar uh, kijk, als je geen brief meer hoeft te versturen... dan kunnen ze de post helemaal opdoeken. Ja, ja. Maar dat, dat, daar gaat het wel langzamer naartoe. Want uh, ik ga nog zelden naar zo'n brievenbus hoor, eerlijk gezegd. Ja, u. Maar ja. u is niet alleen op de wereld. Nee, dat is ook zo. Daar heeft u ook helemaal gelijk in. Dus, uh, ik bedoel... Vroeger dan werd het heel rood Ja. Toen de post is opgericht, er is een boek over de geschiedenis van de post. Ja, ja. Dus... Uh, maar, maar mevrouw Barslik, u, u komt nu dus nog af en toe buiten dankzij die brievenbus. Daarom ziet u nog eens buren. Als die brievenbus weg zou zijn, hoe, wat, wat dan? Nou, het is zo, als, je, als die brievenbus weg is, dan hoef je er niet meer heen te lopen. En, dus, en dan? Als ze alles afschrijven. Ja. Kijk, ik heb geen mobiele telefoon. Mm -hmm. En ik ben niet de enige die die niet heeft. En, en, en de ja, u heeft natuurlijk gewoon wel een vaste telefoon thuis, toch? Maar ja. Moet u wel eens gebruik nog maken van een telefooncel als u onderweg bent? Nou ja, kijk, als, je, als ik er dan zien ga, dan ga ik met de taxi. Dus uh, die taxichauffeur die heeft dan wel een telefoon. Ja, en, nu, en die moet je dan natuurlijk bellen op een gegeven moment van ik wil weer naar huis. Ja, nou kijk, als je, dan moet je hem bestellen van tevoren. Ja. Dus dan ben ik bij iemand in huis. En dan bestel ik dat. Ja. ja. Oké. Okay, en, en, nou uw, uw oplossing, u begon net met uh, uh, ja, thuisblijven. Waarom thuisblijven? Is... Nou, no, je moet zorgen dat het gezellig in huis is. Als je dan de deur niet uit kunt... Dan moet je de mensen maar in huis halen. Nou, nee. Maar dat, je, dat het dan niet vervelend is in huis. Ja. ja. Maar dat zijn natuurlijk de, de mensen die bij je thuis komen. Die gezellig zijn... Dat zijn natuurlijk de mensen die jou kent. En het mooie van die openbare uh, ruimte is nu juist dat je mensen ontmoet die je, nou ja, of, of het zijn buren die je wel enigszins kent, maar bij wie je niet zo snel op de koffie zou gaan. Of het zijn Iedereen mensen die je überhaupt niet werkt kent. Iedereen leidt tegenwoordig. Hmm. Iedereen werkt tegenwoordig. Zijn er geen mensen meer op straat? Ja, dan lopen er lopen mensen op straat. Maar uh, kijk eens, als je op straat loopt, je, je gaat toch niet Jan en dan de maan aanspreken op straat? Nee, nee, normaal gesproken niet, maar op, hè, op het moment dat je. Ja, je dus, kunt help roepen. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar u, u gaf zelf net toch ook al aan van hè? Dus je doet een praatje over het weer. Nou uh, ja, ja. Dat, uh, eh, om, Omdat je buiten bent, omdat je dat loopje maakt, kom je de buren tegen en, en spreek je elkaar eens een keer aan. Toch? Zo werkt het, toch? Ja, ja maar uh, uh. kijk, ik kom, geen ik kom geen buren tegen. Ja. De buren die wonen hier en Dan kom uh. je. Uh, ja. Maar vind, vind, u komt liever niet meer buiten? Tuurlijk kom ik kom ik buiten. Bel. Ik heb ook een tuintje, dus ik kan een tuintje ook op en neerlopen. Oké, okay, ja. Dus, ja. Ja, precies. Dus, maar dat, dat doet u liever dan de straat op, kennelijk? Nee. Nee? Nee, nee, ah, nee, nee. nee. Daar, gaat, daar gaat het helemaal niet zo. Het gaat over in het algemeen. In het algemeen? Ja. Leg dat nou nog eens uit dan. Wat zegt u? Ik raak u een beetje kwijt. Raakt u mij kwijt? Ja. Nou, uh, ja, hoe moet ik dat erover zeggen? U, u komt wel graag op straat, maar het lukt gewoon niet meer zo best. Moet ik het zo zeggen dan? Nou, kijk. Uh, het is zo, morgen komt de hulp. En dan gaan we boodschappen doen, want de hulp heeft de nood. Dus Ja. Daar. Maar, eh... Uh, dan gaan jullie samen boodschappen doen? Het, het is zo, eh... Uh, ik, ik ben... Uh, van de mening, uh, tijd is geld. Ja. Dus als ik wat anders kan doen als op straat lopen, dan doe ik iets anders. Ja, maar dat is nou juist het hele probleem. Hè? Tijd is geld, dat is efficiëntie. En nou, omdat we allemaal zo ontzettend verschrikkelijk efficiënt zijn geworden, hebben we geen tijd meer voor dat babbeltje. Nee. Of is maar, dat ook allemaal helemaal niet nodig dan? Nee, daarom, dat zeg ik, kampioen in huis blijven. Ja, dat bent u. Nee, Niet. dat moeten ze, dat moeten ze uh, organiseren. Dan, oh, dat moeten ze organiseren? Ja. ja. Want? Nou, kampioenen in huis beleven. Ja. Dan hoeven, dan hoeven ze ook geen openbare ruimtes meer in. Oh, we gaan uh, gewoon de hele openbare ruimte afschaffen. Nee, dat ja, is de oplossing. Ja. <laughs> nee, ik vind het wel origineel. Ja, ik bedoel, je moet omdraaien. Ja, ja. Goed zo. Nou, mevrouw Marslink, ja. dank voor uw reactie en voor het meedenken. Ja. U bent wel je origineel, ik, moet ik zeggen. Hoop, ik hoop dat er nog meer leuke dingen komen. Nou, vast wel. <laughs> 0800-1121, en dan kunt u meepraten. Als u net zo goed idee heeft als mevrouw Marslink over wat we moeten met die openbare ruimte, wat we erin moeten doen of dat we maar gewoon moeten afschaffen, uh, alles kan vannacht. Dus we doen niet moeilijk. Dank u wel, mevrouw Marslink. Goeienacht. Er uh, is nog een beller trouwens, Carolien, die, uh, die zegt... Uh, ik wil dat de geldautomaat verdwijnt uit het straatbeeld. Want ik vind die geldautomaten, die, uh, die vind ik onveilig. Dat zijn misschien ook al plekken waar je bij elkaar in de rij staat. Maar die, uh, die moet ik niet. Ik vind dat, uh, daar moeten we vanaf Ja, moeten we daar nog mee. Ja, nou ja, ja uh, het zou kunnen. Maar nee, ik, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik denk inderdaad... Ik denk dat we veel meer naar een openbare ruimte toe moeten... die. Uh, tot de verbeelding spreekt en waar het heel uh, wat, wat gewoon een, uh, een fijne plek is om te zijn, en waar ook uh, mensen geprikkeld worden. Ja. En, en ik denk niet dat dat een geldautomaat is. En ja, dat, dus in die zin, uh, uh, ik denk dat het een beetje om het even is of ze er zijn, ja of nee. Maar, um, want deze, hey. deze persoon vindt het, vindt hij, dus de reden is niet veilig. Ja, is dat ook een belangrijk Ding. Ik zit te denken in oorzaak nou, waarom mensen die openbare ruimte mijden of, of maar uh, uh, van A naar B gaan zo snel mogelijk. Nou ja, kijk, Omdat ik mensen kijk. zich niet meer veilig voelen op straat? Nou, er is natuurlijk een vrij grote verschuiving heeft heeft plaatsgevonden dat die openbare ruimte niet meer zoveel functie heeft. Mensen ook te veel haast hebben die efficiëntie is doorgevoerd. En daardoor is er ontzettend gespeeld op het inrichten van de openbare ruimte als een veilige ruimte. Daarmee betekent het, dus je eigenlijk um, zet je daarmee in gang wat je juist wil voorkomen, namelijk dat uh, mensen uh, die openbare ruimte gaan gebruiken. Als er niemand is, dan voel je je minder, uh, dan voel je je sneller onveilig ja. dan als er dus meerdere mensen zijn. Dus eigenlijk andersom. Ik zeg dat het andersom zou moeten Op het moment dat je die openbare ruimte instapt ja. en daar vervolgens sociaal contact maakt, neemt de veiligheid toe. Ja. Zeker. En ik denk ook de, het, de kwaliteit voor überhaupt wat die, wat die openbare ruimte in zijn omgeving brengt, wordt daar alleen maar groter mee. Dus ik denk juist dat het veilig maken, het, uh, de, de camera's, de bankjes waar je niet prettig op zit, dat heeft eigenlijk uh, ja, juist uh, het averechts effect gehad. Ja. En uh, nou ja, goed, dan uh, en dan, dan spreekt misschien zo'n geld uit de maat van de verbeelding, maar volgens mij zit het hem daar niet in. Het okay. zit hem erin dat die openbare ruimte totaal ontdaan is van elke. Uh, nou ja, poëzie of mooie plek om te zijn. Dus hmm. in die zin, uh, dat is wat ik ervan... Uh, Het van klink, dat klinkt wel best wel depressief... Is, is het echt zo erg met de openbare ruimte? Ja, ik denk dat openbare ruimte slecht gesteld is in Nederland. Ja, vind ik van wel. Ik vind daar... Ja. Kijk, en, er zijn volgens mij nu twee typen openbare ruimte. Dat is zeg maar de openbare ruimte zoals die ook ontworpen en bedoeld is. De straten en de pleinen. Daarvan is ontzettend gezocht naar veiligheid en controle. En dan hebben we nu een andere type openbare ruimte. Ik noem een veranderlijke openbare ruimte. Dat zijn eigenlijk de braakliggende terreinen. Waar dus ja, stukken grond waar normaal iets op opgebouwd moet gaan worden. Maar omdat die bouwprocessen allemaal erg vertragen... worden die omheind met hekken. En dat uh, brengt het ook niet uh, ten goede. Snap je? Dus uh, In die zin uh, zit er op allerlei vlakken nu... Ja, er, zit, er is een soort natuurlijke crisis... maar ook in die openbare ruimte van wat kan je daarmee... Uh, en ik denk dat het een heel veel mogelijkheden biedt. Alleen binnen de kaders die we nu uh, elkaar stellen... ook uh, door wet- en regelgeving... is er gewoon heel weinig uh, ja, en mogelijk... maar houden we elkaar ook een beetje in bedwang in die zin. Nou. Nou, wat, wat daarin eventueel zou moeten veranderen, dat ben ik dan nog wel benieuwd naar. Nou, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we naar een andere spreker dan Janneke Hermans. Zij is conservator telecommunicatie van het uh, Museum voor Communicatie. Het voormalige PTT-museum. Zij weet dus alles over uh, communiceren over een grote afstand. Ik sprak haar gisteren. en Dat uh, communiceren over een grote afstand dat ging heel vroeger uh, per post of courier. Nou, natuurlijk sturen we nog steeds wel een brief, maar vroeger was dat de enige optie. Toen kwam de Telegraaf. En in 1881 werd de telefoon uitgevonden. En toen duurde het nog wel eens nog een keertje 50 jaar voordat er telefooncellen kwamen op straat. En ik vroeg Janneke, uh, waarop kwamen die telefooncellen eigenlijk? Ja, het is begonnen begin jaren 30. Uh, de komt van de straatcellen. De eerste stond in, uh, in Amsterdam. En vervolgens uh, in de rest van Nederland. En het was in die tijd nog zeker niet zo dat je uh, zomaar standaard een, een vaste telefoon thuis had. Dat was toch een beetje voor de happy few en je moest het kunnen betalen. Dus die telefooncel was gewoon ook nog een uh, noodzaak. En het werd in die tijd vooral praktisch gebruikt. Van je een bestelling plaatsen of de taxi bellen of... Uh... Uh, nou ja, misschien even snel met de tante die ver weg woont, uh, bellen. Ja, want in, in 1931 kwam dan de eerste in Amsterdam. Ja. We kenden toen al een jaar of vijftig telefonie, sinds 1881. Uh, maar ja. als je dan moest bellen, hoe deed je dat dan? Ja, je had wel ook al wel een soort telefooncellen, maar die waren van hout. En die stonden niet buiten. Die stonden dan bijvoorbeeld op postkantoren of op perons van uh, stations. Ja, ook wel, je kon ook wel eens in cafés bellen. En, da maar, en dat kon altijd? Als je dat gewoon vroeg, dan was het altijd ja? Of, uh... Ja, of het algemeen volgens mij wel. Je, de, je moest natuurlijk wel altijd even wat voor betalen. Ja. Maar uh, ja, uh, en misschien bij je buren of zo, dat je eens uh, kon bellen of bij een, uh, een winkel op de hoek. En het, was, het werd in die tijd vooral heel erg ingezet als een praktisch uh, communicatiemiddel. Dus het was niet de bedoeling dat je allemaal ging zitten kletsen. Nee. Daar was het uh, telefoon zeker niet voor bedoeld. Veel eindelijk... te duur natuurlijk, hè? Ja, ja, dat was duur en eind jaren twintig zei zelfs een Tweede Kamerlid nog van uh, die telefoon. Mensen moeten gewoon kort en krachtig en het moet formeel en voor praktische zaken. Want hij beklaagde zich over vrouwen die maar gingen bellen om te kletsen. En dat moest toch niet de bedoeling zijn. Veranderde dat met die telefooncel? Uh, op dat moment heb je natuurlijk het Rijk alleen niemand die over je schouder meekijkt. Nou, volgens mij, ik weet niet of het al in die tijd was, maar ik weet zeker nog wel dat... Uh, in de jaren 80 en 90, nou ja, dat was een beetje toen ik puber was, dat je het soms wel prettig vond om maar even een telefoongesprek vanuit een, een telefoonveld te kunnen voeren. Hè? Lekker anoniem? Ja, lekker anoniem. En, anoniem. en je ouders die uh, niet mee konden luisteren, want de telefoon toen was. Uh... Gewoon oh, toch de telefoon die midden in de woonkamer stond. Ja, dan ging je niet uitgebreid uh, uh, of prikpraten met je vriendinnetjes of, uh, nou ja, of een potentieel vriendje misschien <lacht> een gesprek mee wilde voeren. Sinds 1965 zijn er sowieso pas telefoons bij iedereen thuis, zeg maar. Dan werd dat gemeengoed. Dat is ook nog, ja. nog maar 50 jaar, nog niet helemaal niet zo heel lang. Inderdaad, uh, het, het is pas vrij laat dat het vaste telefoon gemeengoed wordt. Dat, uh, het, ja, enorme wachtlijsten zijn na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Mensen konden het steeds meer betalen. En, uh, maar het duurde soms, er moest gewoon soms nog letterlijk een draad naar je huis getrokken worden. En vooral dat, dat dan ook vervolgens weer de functie van die uh, telefooncellen. Want ik kan me voorstellen, kijk, nu hebben we het over het verdwijnen van de telefooncellen door de, door de komst van de mobiele telefonie. Ja. Maar kennelijk hebben die telefooncellen uh, de vaste telefoon overleefd. Ja, dat is inderdaad zo. En ik denk dat die telefooncel, uh, nou ja, ik, ik weet dat het veel natuurlijk al vanuit uh, voor stations werd gebruikt, van uh, hallo banner om, om je op te halen. Maar toch misschien ook wel gesprekken die je liever even inderdaad in een besloten telefooncel wilde voeren. Ja, uh, nou ben je zelf van uh, het mooie jaar 1973. Ik ben ja. uh, iets jonger, 1980. Ik kan me nog wel herinneren dat die groene driehoekige ptt telefooncel ineens in het straatbeeld uh, veroverde. Ja. Van daarvoor herinner ik me weinig. Weet, ja. weet jij zelf nog, heb jij, heb jij er zelf veel gebruik van gemaakt? Nou, ik vooral eigenlijk ikzelf in de jaren 90 toen ik studeerde... Dat ik inderdaad uh, ja, aankwam op het station en, uh, en belde van uh, ik ben er. En, en dan haalde ik... papa en mama je op? Ja, dan haalde papa en mama me op. Want dan hoefde ik niet met de bus, want die, dat vond oh. natuurlijk ook allemaal zo lang duurde. Ja. En ik weet het nog wel uit de jaren tachtig, als we dan op vakantie gingen gewoon met het gezin... dat we dan naar mijn opa en oma belden vanaf de camping naar een, in een telefooncel. Zo van, uh, nou ja, het gaat allemaal goed uh, met ons. En uh, ja, dat je dus naar een vriendje uh, belde of zo. En dan deed je dat misschien... Uh, uh, dat je liever niet wilde dat Paama en ma mee luisterden, om te voorkomen dat zij dan ook uh, de woonkamer binnenkwamen lopen. Dan ja. schaamde je misschien toch een beetje om uh, het oeverloos gekletst om niks natuurlijk. Want... En dan heb je het over thuis, maar je, je ja. woonde als student in Amsterdam? Nee, in uh, Nijmegen. In Nijmegen, oké. Okay. En, en daar, ja. uh, hoe, uh, hoe ging dat? Ja, één telefoon met het hele huis, dus dan moet je je tikken of schrijven... Maar we hadden, wel zo we hadden het zo geregeld dat we zo'n lange draad hadden. dat je dus op elke kamer kon je hem dan meenemen, als het ware. Ik weet wel van die uh, enorme groot. Ik zat in een relatief klein uh, studentenhuis. maar je had ook van die complexen. Uh, met gangen van twintig man. En uh, nou ja, daar had je dan ook één telefoon. En daar, daar had je dan wel zo'n hokje. Maar soms was. Ik had bij ons begrepen dat die permanent bezet waren. en dat ze gewoon liever dan van. ja, dan ga ik het wel even vanuit een telefooncel doen. dan maar zo. Wat, wat herinner jij je van de charme van die telefooncel? Ja, de charme. Ik, zit, ik moet zeggen, ik zit ook een beetje het stinkende. Dat er natuurlijk ook wel eens ringware gebruikt werd. Heel charmant, ja. Heel charmant. Maar ja, ik vind zelf die driehoekcellen, die vond ik vooral heel onhandig met die deuren. Want ja, uh, ik weet dat dan stond ik inderdaad op het station en dan met die rugzak vol met was. En dan kon ik dus niet, uh, kon ik allemaal moeilijk die driehoekcel inwringen. En ja, waar, waar ze helaas inderdaad toch wel veel slachtoffer van zijn, was vandalisme. Ja, dus, uh, ja vaak ingetrapt glas en zo, hè? Ja, ja ingetrapt glas. Die, die telefooncel die verdwijnt nu uh, wel echt steeds meer uit het straatbeeld. Er zijn er ja. nog wel, maar niet zo heel erg veel meer. Uh, ze worden nee. weinig gebruikt. Wat is nu nog de functie en nut van die telefooncel? Ik weet dat er in 2008 door het ministerie van Economische Zaken een, een uh, onderzoek is gedaan omdat ze toen inderdaad overwogen om, uh, ja, KPN had de verplichting uh, wettelijk tot die tijd om uh, een telefooncel te verzorgen op één op de 5000 inwoners. Uh, en toen was al een beetje sprake van dat ze steeds minder rendabel uh, waren. En toen is er een onderzoek gedaan van, nou, waar wordt die nou nog voor gebruikt en door wie? En het meeste gewoon, waar die voor gebruikt is, uh, wordt, is op NS-stations inderdaad om, uh, om te bellen. Blijkbaar dat je dus aangekomen bent of weggaat niet eens zozeer eigenlijk voor noodgevallen. Dus niet, niet voor 112? Nee. nee want wat je dat natuurlijk vond... vaak in films ziet, hè? Uh... Ja, want dat, dat vond ik zelf heel grappig, Want dat is vaak dat uh, uh, anderen zeggen dan van... ...nou, misschien hebben ouderen het nodig in geval van nood. Maar het, uh, uit dat onderzoek blijkt dat 112 heel weinig... Uh, ...of bijna niet wordt gebeld vanuit telefooncellen. En uh, het grappige is ook, dat stond ook van... Uh, er werd heel vaak gezegd, nou, voor ouderen zou, het, zou die behouden moeten worden. Ja. Maar ze hebben ook uh, navraag gedaan bij de Ouderenbond, bij de, de AMBO. Zij gaven zelf aan, nou, voor onze achterban uh, zou, dit, uh, zou het allemaal niet zo ramp zijn. Zij weten zichzelf uh, te redden. Met, uh, en altijd, anders is er altijd bijna altijd wel iemand in de buurt met een mobiele telefoon. Dus uh, jammer maar helaas, we hebben ze eigenlijk ja. gewoon niet meer nodig. Nee, dat, daar komt het een beetje op neer. En dat is, uh, kunnen ze ja, gewoon eigenlijk helemaal verdwijnen? Nou ja, als je ziet hoeveel mobiele telefoons er in uh, Nederland zijn... dat zijn er meer dan uh, het aantal inwoners Nederland heeft... moeten we ons denk ik wel kunnen rijden. Ik wou ik zeggen, ik moest hem ook een keer op laten halen. Toen, uh, toen was mijn eerste gedachte... ik vraag aan iemand een mobiele telefoon. Ik heb toen heel niet stilgestaan... bij dat er misschien ook nog telefooncellen zijn. Ja. ja, dat was trouwens ook in een van de resultaten... uit dat onderzoek van 2008. Van wat doe je dan als je, je mobiele telefoon op is? Nou ja... ja dan spreek je iemand aan? Dat spreek je iemand aan. Mag ik ja. je op de telefoon gebruiken? Dat levert dan ja. juist weer sociaal contact op? Ja, inderdaad. <laughs> ja, dat is dan weer de andere zijde. Door levert de van. vooruitgang goed. Ja. Dankjewel, Janneke. Ja, geen dank. Voor je verhaal. En uh, we bellen. Ja, dat is goed. Joe. Janneke Hermans was dat, conservator, telecommunicatie van het Museum voor Communicatie. Ja, Caroline Lichtenberg, bij ons in de studio nog. Als ik het zo hoor, is er uh, dus eigenlijk wel meer uh, te zeggen dan alleen maar weemoedig terugverlangen naar die mm -hmm. bijvoorbeeld die telefooncel. Uh, sterker nog, in eerste instantie zorgde die cel juist ervoor dat mensen niet meer bij die winkel aanbelden of bij de buur aanbelden van mag ik jou bij jou bellen, maar ze konden, uh, nou ja, zonder met iemand contact te maken, konden ze ja. lekker privé naar die telefooncel. En, uh, en en het is nu ook nog eens zo dat, uh, ja, nu moet je dan iemand vragen om een mobieltje dat levert juist weer sociaal contact op. Dus. Ja. Het is allemaal niet zo indimensionaal, toch? Klopt. Nee, ja. klopt ook. En ik moest eigenlijk alleen maar denken aan het interview bij de telefooncel. Dat vroeger voor ons een spelletje was met hoeveel mensen kan je in de telefooncel. Oh, en, dan, ja, ja, ja. en dat leidt natuurlijk ook heel veel sociaal contact. Ja. Er is natuurlijk ook weer een variatie op met uh, de, de, de, de, de foto, uh, die fotoapparaten op stations. Dat is precies, ook altijd leuk, precies. hoeveel je zo, daarin past. Ja. Maar goed, ja. dat zijn uh, dan weer andere iconen in de openbare ruimte. Berry van uh, At Snow. Uh, heb jij trouwens uh, wel eens, uh, die, ik, ik, herinner je dat? De telefooncellen waren dat je daar ook echt gebruik van maakte? Nee, eigenlijk ik zat net uh, na te denken wanneer ik telefooncellen gebruikte. En eigenlijk was het alleen maar als ik uh, vroeger in het buitenland op vakantie uh, was en, uh, en naar vrienden of mijn ouders wilde bellen of zo. Uh, en, en ja dan gebruikte je, ja, waar we dan ook waren, de, dan gebruikte je daar de telefooncellen, omdat ik toen geen mobieltje had. Gewoon één keer maar in de week, even bellen, hoe is het? Ja, precies. Maar eigenlijk, uh, ik kan me niet herinneren... dat ik in Nederland ooit een telefooncel nodig uh, heb gehad. Nee, nou ben je ook niet zo heel veel ouder dan ik, dat scheelt ook. Ja. <laughs> dat zeg ik dan maar een beetje genadig. Um, en, en, en de praatpaal, brievenbus, dat soort dingen? Heb je al heb je eens pet pech langs de weg gestaan dat je die praatpaal nodig had? Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk ook niet. Het enige wat ik van de praatpaal uh, altijd herinner is... dat wij, uh, toen, toen we op de HAVO zaten, dat we in de, in de pauze daar een soort van belletje gingen trekken. Dat een vriendje van mij een zware stem had... en, en dat we hem dan altijd lieten bellen met de AMWB. En dat was eigenlijk onze Wegenwacht-connectie in de pauzes. Ja, op die manier had je een band met de Wegenwacht. Ja. Goed, we gaan naar jullie muziek. Of nou, ik wil ik nog één, ik, ik um, want we kunnen het over die dingen in de openbare ruimte hebben. Maar ik voel me nog af van um, die wereld van voor internet. Hè, het, is, het is niet meer voor te stellen. We leven nu allemaal in die iPhones en iPads en wat we verder allemaal uh, met ons meedragen. Maar zijn er nog dingen die jij uh, mist uit die tijd van voor internet? Waarvan je denkt, ja, dat was wel heel mooi. Nou, eigenlijk, ja, eigenlijk niet, uh, niet echt, denk ik. Uh, ik bedoel, zonder internet had hadden we het album ook niet kunnen maken op deze manier. Kijk, uh, uh, die vriend van mij die woont in Amerika... die, uh, die de drumpartij heeft uh, bedacht en mee heeft gearrangeerd. En, en wij hebben juist volop gebruik kunnen maken... van, uh, van dingen als uh, Skype en Dropbox en gewoon echt allemaal internetdingen. En uh, ja, dat brengt eigenlijk dan gewoon... Oh, ondanks dat je duizenden kilometers uh, weg bent... Breng, brengt dat je juist ook dichter weer bij elkaar. En, uh, ja. en konden wij muziek maken met elkaar echt een sociale media verhaal. Ja. Nou, ja. Dus uh, de samenwerkverband over uh, zo'n grote afstand. Ja, zo kan je natuurlijk ook weer bekijken. De, de, de kansen en de mogelijkheden van, uh, van deze moderne tijd. Maar heb je niet af en toe als je weer eens een cassettebandje ergens in de vergeten hoekje tegenkomt ja. en je denkt: "Ach ja, mooi was die tijd." Ja. Nou ja, dan denk ik dan denk het enige wat ik dan denk dat dat uh, dat we dan zomers gingen zwemmen en dat je een bandje meenam waar je dan zelf uh, wat liedjes van de Precies, van de radio, van de radio, had de radio. ja, ja. Altijd dus, op scherp uh, staan. Nu komt het leukste <laughs> <ja>, records. <precies. laughs> ik telkens net de reclames afbreken. Maar nou ja. Nee, ik, uh, ik, ik vind uh, gewoon het, uh, de manier hoe ik nu mijn mp3's mijn iPhone heb... eigenlijk uh, veel fijner dan die bandjes van toen. Heel stuk praktischer hè? Ja. ja, ja. Dat is ook zo. Goed, we gaan naar, uh, naar jullie muziek. Um, want jullie hebben nog, uh, nog meer muziek meegenomen. Een kleine wisseling uh, van de wacht. Ik zie dat Joël in de kleedkamer is achtergebleven. Jullie gaan het nu met z'n tweeën doen, zo te zien. Hidde achter de toetsen en Barry op de gitaar. Uh, en ze gaan spelen voor ons het liedje Love. Changes fast Cause all you want is spring to come, yeah. All you want is spring to come. This is somewhere back back around me and change me return our hearts to where we started from fill these trenches between us restore One You Are, was dat van uh, At de Snow. Dankjewel, Barry en zo Zometeen uh, nog jullie, uh, jullie uh, nieuwe, uh, straks aangekomen. straks gingen jullie we wel echt nieuw werk spelen, toch? Ja, dat wordt geknikt. Straks komt een, uh, een nieuw liedje van At de Snow. Ik ben ontzettend benieuwd, want die ken ik nog niet. En uh, u thuis kunt trouwens nog steeds de debuutplaat van At Snow winnen. Dan moet u wel eventjes mailen naar nachtapenstaartje.eo.nl. Nachtapenstaatje eo.nl en dan vermeld even uw adres, een telefoonnummer en ook waarom u het album uh, graag zou toevoegen aan uw collectie. En waarom u degene bent die hem zou moeten winnen. Overtuig ons en uh, wie weet bent u straks de gelukkige met uh, at the snow met het zelfgetiteld, uh, zelfgetitelde debuutalbum. Goed. Straks jullie laatste liedje. Verder nu met uh, de openbare ruimte... en uh, alles wat daarin verandert en verdwijnt en weer terugkomt. Caroline Lichtenberg, je bent architect... en je bent ook coördinator van het Platform Openbare Ruimte. Wat is dat eigenlijk uh, voor, voor platform en wat, wat doe je daar dan voor? Nou, het Platform Openbare Ruimte gaat uh, over het uh, benoemen... wat de betekenis is van de openbare ruimte. Uh, dit jaar uh, heb ik een jaarprogramma opgesteld... waarin we gaan onderzoeken... Hoe ontwerp activator van de openbare ruimte of gebruik van het gebruik van de openbare ruimte kan zijn. En dat betekent een aantal debatten, maar ook drie interventies in de openbare ruimte. En wat we met name willen onderzoeken is: um, nou ja, hoe kan je dat gebruik uh, weer aanjagen en, en, en stimuleren. Dat platform uh, dat is, dat is landelijk, of, of is, zijn er bepaalde plekken is, waar jullie je op richten? Het is een landelijke stichting. En het debat gaat ook, laten we zeggen, gaat over, over het in, in de breedte van, van dat ook uh, gevoerd worden. We doen uh, Drie interventies, twee in Amsterdam, één in Leiden. En dat zijn allemaal interventies op uh, braakliggende terreinen... zoals wij dan uh, benoemen als uh, veranderlijke openbare ruimte. Dus dat is een openbare ruimte die groter en kleiner wordt... al na gelang bouwproces uh, al dan niet uh, plaatsvinden. En dat zijn plekken midden in de stad waar ook echt mensen langs. Ja, komen. en waar normaal een hek omheen staat... omdat voor de veiligheid en voor de aansprakelijkheid van de eigenaar... Uh, gekozen wordt voor het hek. Terwijl wij juist nu, juist nu willen laten zien dat met hele lichte... Uh, ontwerpinterventies, dus ook waar geen grote budgetten aan vasthangen... Uh, je toch een soort gebruik uh, kan uh, bewerkstelligen. En, uh, het, waardoor... is, het is ook niet iets wat je dan ontwerpt wat daar definitief moet nee, komen... maar nee, het is juist nee. voor die periode dat het braak ligt... Het wil is, je er iets Ja, mee. en het is juist om te onderzoeken of juist in die lichtheid... je inderdaad dat gebruik uh, en daarmee ook een soort betekenis... aan de plek uh, kan geven. En heb je daar een voorbeeld van? Hoe je, wat, wat, wat doe je dan met zo'n... ik voorstel voor braakliggend terrein zand. Uh, nou ja, we wat, hebben er wat, nu... Wat is daar? Uh, we hebben er nu... Ja, eigenlijk hebben ze allemaal zand, maar eentje is ook wel echt uh, met veel gras en zelfs een soort uh, uh, waterberging zit daarin. Dus um, ja, het, het zijn drie hele totaal verschillende terreinen en daarmee ook totaal verschillende invullingen. Want er wordt wel... Dat wil ik... Uh, net was even de discussie over dat internet. Hè, valt er iets mm. weg uh, daarmee? Mm. Nou, wat je nu wel ziet is dat de openbare ruimte met name lokale betekenis krijgt. Dus dat is ja. altijd plekgebonden. Het heeft heel erg te maken met de specifieke Omstandigheden, wie ja. woont daar, hoe lang is het terrein beschikbaar, et cetera. Dus juist dat lokale. Dus er wordt altijd in die ontwerpen uitgegaan van. Nou, wat is er al lokaal aanwezig? Ja. Um, nou ja, goed, in één uh, komt een, uh, komt een urban golf, want dat is op een, een, een, een oh. parkeerterrein, een, een tijdelijk parkeerterrein bij een uh, vrij Harbor Club in Amsterdam. En uh, waar, wat we willen, daar willen uh, eigenlijk uitvinden is kan je nou ja, een besloten club uh, toch open krijgen en waar bewoners en dus middels het uh, urban golf wat heel licht is en waar dus uh, ja eigenlijk in gas in verschillende vormen neer wordt gelegd uh, en die golf dus ook echt plaats kan vinden. Ja. Uh, hoe kan die mengeling ook sociaal uh, tot stand uh, komen? Ja, op een andere plek is er zijn een aantal ontwerpers bezig juist met um, alle hekken die normaal rondom zo'n terrein zijn, dan hebben ze gezegd: Van mogen wij alle hekken van jullie hebben? En die maken juist met alle hekken, nou ja, uh, ruimtes om uh, en daar zitten Zo'n doolhof of zo? Een soort, nou, doolhof, maar ook plekken waarin je kan zijn. En ze dus zijn van plan daar hmm. ook muziekinstrumenten in te zetten. Dus dan kan je Een podium? dus. Podium? Ja, podium. Kan je dus, de Snow daar langskomen? Uh, precies. Was de Leider? Uh, ook, Amsterdam? Leiden, Leiden. Ja, Leiden. Ja. Oh, kijk. ja. Dus één terrein wordt gedaan door uh, nl, NL architect Die gaan dat Urban Golf doen. meten ja. gaat het in Leiden die iets met die hekken doen. En dan hebben we nog één ander. En dat is ook de bedoeling om die verschillen naar voren te brengen. Eén bureau, wat heel erg gaat over nou, hoe je met de biodiversiteit om zou kunnen gaan. Dus hoe kan je, ja. zij willen waarschijnlijk het gras ook inzaaien. En pas maanden later wordt het helemaal blauw, blauw van de koolzaad. Dus zij zorgen juist uh, heel erg van, nou kunnen we doen met uh, bijenbloemen. Ja. Met, uh, met dan dan zaai je gras in en zet je er een lint omheen niet over het gras lopen. Nou ja, ja, dan precies. heb je nog steeds geen mensen nee, daar. Precies, toch? maar dan kan je bloemen plukken of in het. Ah, ja, tussen precies, de als, het, als het eenmaal gegroeid is. Ja, precies, ja. Precies. Dan wordt het een aangename plek ja. om. Uh, te pauseren. Ja, maar dus het is. Dus dus dan zoeken... hoop je dat al die mensen naar buiten komen in lunchtijd en daar hun broodje op eten. Nou ja, zeker. En, ja. Uh, en daar wordt ook zeg maar, een soort uh, programma aan vastgehangen. Dus uh, wat de bedoeling echt is van de drie plekken, is te onderzoeken hoe je met eigenlijk met heel weinig budget voor de korte tijd uh, iets kan doen. En dat betekent ook dat het daarmee een lichtheid krijgt die we normaal niet in de openbare ruimte hebben. Omdat we juist al die vaste vast, uh, meubels willen hebben en die controle. Dus het omkeren van nou uh, ja, dat omdat we nou elke keer op zo'n controle gestuurd uh, die openbare ruimte inrichten, uh, weerhoudt het ons ook een heleboel uh, van, van de kwaliteit die je wel kan bewerkstelligen in die lichtheid. Ja, dus, ja. Uh, en, en, en ik zal nog te denken dat de, de golfrijders dat de buurman leuk vinden. Uh, ja, nou, het is. ook uh, nog golfballetjes door je raam. Nou ja, aan de ene kant grenzen het aan het water, en aan de andere kant is het die oh, ja. parkeerplek. Dus daar moeten we wel een beetje uh, ja. uh, voorzichtig mee zijn. Want dat is natuurlijk altijd, in die openbare ruimte heb je natuurlijk altijd te maken met. Nou ja, de grenzen die. In de openbare ja. ruimte moet je met elkaar doen. Ja. Ja, nu vind, is mijn persoonlijke mening dat, het, uh, dat we dat te ver hebben afgebakend en daardoor ja. mag echt niks meer. En als ontwerper is dat ook uh, vrij frustrerend, want eigenlijk ja, alles wat je erin zou willen doen, uh, mag niet of kan niet of zal een extra vergunning voor aangevraagd moeten worden. Of een hele dure bescherming van het een of het ander. Dus ook dat om te keren laten zien dat ja, misschien dan niet aan alle regels voldaan er wel een heleboel kwaliteit uh, gemaakt kan worden. Dat is ook een van de nou, nevendoelstellingen ja. van, uh, van dit jaar. Maar dat is dus voor de, vooral de manier waarop jij kijkt naar, nou, dus uh, open ja. ruimtes, hoe kun je uh, op die ja. open ruimtes daar zoiets zo iets mee doen, dat mensen daar gebruik van ja. gaan maken. Nou ja, en ander... dat ze daar elkaar gaan ontmoeten. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk, ze moeten niet dan daardoor heen gaan lopen. Ze Precies. moeten daar nou, blijven. Een ander voorbeeld is, een, uh, dat is een referentiebeeld van uh, Mayda Lopez, is een kunstenares uit, uh, uh, uit Spanje. En zij heeft op een plein, wat eigenlijk veel te klein en eigenlijk ook helemaal niet past is, een voetbalveld uitgeschilderd. Nou, er zijn eigenlijk alleen maar vier of vijf rode lijnen. Maar daar stond al een bankje en daar stond al een lantaarnpaal. En dan lopen ook mensen over het plein om andere dingen te doen. Maar door dat voetbalveld te tekenen... heeft ze eigenlijk in ieder geval wel bewerkstelligd dat je kan wel voetbal spelen... maar je moet de spelregels opnieuw uitvinden... want er staat een lantaarnpaal, zit iemand op het bankje. Nou, je moet even afspraken maken met degene die daar aan het werk is. Dus nou ja, dat maakt in ieder geval... en het spel wordt anders gespeeld en je moet even overleggen. Maar je kunt ook zeggen... ja, er is geen plek voor dat voetbalveld, dus we doen het niet. Maar juist door het wel te doen... Uh, denk ik dat zij een kwaliteit toevoegde uh, uh, ja, die we anders misschien uh, dan niet uh, zouden hebben gehad? Dus juist het spelen van het spel en het ja. uitlokken dat er uh, over gesproken moet worden, is denk ik uh, een, een van de opgaven nu in de openbare ruimte. Dichter bij de mensen. Uh, ik in mijn buurt, uh, ik ja. herken het verhaal van nou ja, op het moment dat je naar de briefbus loopt en kom je nog eens ja. uit. Ik loop niet naar de briefbus, dus ja. dat moment mis ik. ik ja. Ik moet het hebben van de momenten dat ik even in mijn ja. voortuintje onkruid staat ja. te wieden. het moment dat ik mijn auto was. Ja. Dat zijn de momenten waarop ik op straat ben. en de buurman komt langs. en dan vindt dat gesprek plaats. Maar die momenten zijn vrij karig. ben ik eerlijk over. Ja. Wat, wat kunnen we in onze buurt. met onze eigen openbare ruimte. direct op, bij ons op de stoep. Ja. zodat we uh, nou ja, daar. Ja, zodat we meer elkaar ontmoeten. Ja. Nou ja, goed, kijk, er, is, er zijn ongelooflijk veel uh, nou ja, buurtinitiatieven en initiatieven die uh, uh, nou ja, ook misschien wel soms zelfs door Facebook uh, geëntameerd worden. Hè? Dus mensen nou. die gewoon elkaar uh, juist vinden door Facebook en dan zeggen van zullen we eens een keer... Zullen we afspreken in ja, real life? Zullen we, zullen <laughs> we ja, offline afspreken? Dat gebeurt dus ook. Ja, de, en er zijn in die zin heel veel initiatieven, alleen ik vind ze zelf nogal kwetsbaar omdat ze heel erg bij buurtbewoners blijven hangen. Op het moment dat je de openbare ruimte wel door een partij of door iemand kan laten inrichten, is die daarmee wel... Nou ja, dus dan is die iets minder kwetsbaar in beheer, bijvoorbeeld. Maar ja, mensen kunnen feitelijk... En ik zou dat ook erg aanmoedigen... Ja, ieder, de openbare ruimte is van iedereen. Dat is ja. een van de mooie spelregels. van. Naar uh, nou, mijn idee is het ook vooral een, een, een stukje bewustwording. Hè? Wij, ik had laatst bij ons in de wijk hadden we een, een buurt. Uh, uh, een nee, niet, nog niet de barbecue. Ja, die heb een paar jaar geleden gehad. Maar dat, dat is ook zo'n ding. De ene straat werkt het wel, de andere niet. Maar ja. goed... Uh, Hoop Wij hadden met, met de buurt, uh, een uh, buurtvereniging, hadden we een bijeenkomst over veiligheid. Nou, dat is dan een thema, daar komen we nog eens mensen op af. Want dat, ja. uh, dat, dat speelt in natuurlijk op de angst op inbraken enzovoort. Ja. Zo, dat is een thema wel. Um, maar dan, dan werd daar gezegd, dat vond ik wel goed, hè, van. Bedenk nou eens: op het moment dat je naar de winkel loopt, op het moment dat je, dat je naar het station fietst, yeah. op welke manier doe je dat eigenlijk? Doe je dat? Is inderdaad, ben ik van A naar B op weg of loop je ze rond, kijk je ze rond van: oké, okay, dus dit is mijn buurt. Yeah. Is het hier veilig? Is het hier schoon? Yeah. Wie loopt hier eigenlijk? Uh, zie, kijk ik eromheen? Dan dacht ik: ja, dat, dat is waar. Yeah. Dat is eigenlijk ook. ook een houding die je zelf kan veranderen. Ja, en, en mijn houding zou ook zijn... wat voor leuks kan hier gebeuren. En, ja. en, en wat voor mooie ruimtes zijn het heel vaak ook. Hè? Dus ja. Ik vind het, het is ook bijna jammer dat er zo aan voorbij gegaan wordt... En uh, in die zin denk ik dat er uh, ja, daar zijn ongelooflijk veel leuke dingen te doen zijn. We moeten af en toe wat regeltjes of omzeilen of niet uh, even naast je neerleggen. Dan nou, moeten moet dus vooral minder efficiënt zijn. Minder bezig zijn met alleen maar zo snel mogelijk ergens te komen. Maar ja. gewoon te zijn in die openbare ruimte. Ja, nou ja dat, ik denk dat dat ook de, de kwaliteit ervan zou moeten zijn. Dat, je de, dat, het prettig is, dat het een verblijfsruimte is. Wat het eigenlijk mm. ook uh, zou moeten zijn. Geen doorgangs. Want is het is uh, toch het gekke fenomeen in deze wereld dat het ons alleen lukt op het moment dat we... Ergens anders zijn. In dat voor eh, Op het moment dat we wel moeten wachten. Ja. Op het moment dat er vertraging is. Ja, nou ja, goed. Een van de andere dingen die, die ik ook wel vaker aanhaal. Uh, het, Milaan, het, het vliegveld van Milaan is het uh, kwalitatief gezien vaak. wordt het als beste aangemerkt omdat. Alle vliegtuigen vertraging hebben en iedereen wel Omdat moet, alle vliegtuigen. Ja, omdat iedereen <laughs> moet wel gaan lounge of gaan koffie drinken of gaan kletsen. Dus eh, de opgelegde, nou ja, de opgelegde vertraging of opgelegde wachten levert voor heel veel mensen ook een soort moment op dat ze zich kunnen overgeven en ook hoeft niet te haast, of hoeft niet. En nou ja, goed, dat uh, ja, het zou misschien uh, goed zijn voor de openbare ruimte is het goed als iedereen een beetje hm. vertraagt. Ja. Je zou zeggen als directeur van een vliegveld, ik ben goed als ik uh, ja. alles op schema heb. Maar nee. dat is dus dat wordt niet door mensen zo ervaren? Nee, dus een inefficiënte uh, openbare ruimte... zal waarschijnlijk in kwaliteitswaardering uh, beter worden... hoger worden aangemerkt dan een, een efficiënte uh, openbare ruimte. En dat is ja. ook zo. En we hebben heel veel efficiënte ruimte. Dus misschien moeten we iets... Inefficiënter. Maar ja, en veel meer op beleving, denk ik ook ja. inspelen. Nou, het is toch niks leukers dan urban golven. Dus, nou ja, het is misschien een paar duur ouds, maar dat, dat, zou ik niet, dat heb ik niet gezegd. Ja. Maar wel, tussen, tussen, misschien, het wordt er ook wel spannender op als je niet. Alles afgemeten is en al afgedekt is, dus juist, ik denk ja, nou, slaan maar slemma is een balletje. Kijk maar waar het uitkomt en misschien moet je dan wel een uh, reparatiepraatje maken. Maar, <laughs> dat is misschien ook niet zo erg. Dat is, dat daar heb je wel weer de praatje. Ja, precies. Ja, <laughs> dat is dan weer de winst. Ja. Hoeveel het gaat kosten weet ik niet, maar goed, daar hebben we de verzekering voor. We gaan uh, naar uh, De Berry van Ed Snow. Uh, jullie hebben nog uh, nog één liedje voor ons, maar voor we daar naartoe gaan. Uh, nog even een paar vragen. Ik zag, ik zag dat uh, Barry afgelopen week naar Neil Young uh, ging. Ja. En ik ja. zag dat Ruben, de drummer, die was ja. bij, uh, bij Toto. <laughs> <Ja>. <laughs> Allebei in het singer -dome. Toen dacht ik, bij eerste gedachte was... Uh, uh, jullie waren zeker de jongste in het publiek. Uh, <laughs> nou, bij, bij Neil Young viel het eigenlijk wel heel erg mee. Uh, Oké, okay, ik las al ik de krant, iets over grijs uh, haar en zo. Nou ja. Ik, euh, nee, ik vond het wel mee. Viel, oh, viel mee. Ja. Ja. Okay, dat was wel maar het... ik was wel met mijn vader. <laughs> dus uh, dat dan wel. je zag wel een hoop uh, vaders en zoons, denk ik. Uh, ja. dus, uh, ja. God vertoont Toto ook, Ruben? Ik voelde me heerlijk thuis. Ja, voelde, jij voelde je heerlijk thuis. Uh, en mijn tweede gedachte was... Um, Nieuw Jong kan ik wel plaatsen bij Ed The Snow. Uh -huh. die, die muziek die, uh, de, zit een beetje uh, in hetzelfde. Veel akoestisch, veel uh, harmonium. Al dat soort dingen die hoor je bij hem ook. Uh -huh. Maar Toto, zit er ergens ook nog een geheim stukje Toto in met de sneeuw? Nou ja, um, nou, of, hou, maar... of hou jij dat afzonderlijk buiten, uh, Berry? Het is een grote inspiratiebron voor ons. Uh, het uh, begon bij Afrika. Uh... Nou ja, dit, dit is uh, ja, nee, kijk, je houdt allemaal van, van een, een hele hoop verschillende muziekstijlen en uh, ja de, en, en uh, nou, Toto is iets wat, wat Ruben uh, te gek vindt. En, uh, en ik moet zeggen dat ik daar zelf ook nogal uh, van zou kunnen je, genieten je, bij een concert. Je dat, kunt het uh, hebben. Ja, niet, niet te vaak, maar uh, ja, gewoon af. Oké, okay, um, uh, inmiddels hebben jullie uh, alle podia in ede zo'n beetje wel gezien volgens mij. Uh, Daarbuiten hebben jullie vorig jaar ook uh, een paar mooie optredens gehad. Ik was uh, onder andere op uh, Flevol Festival uh, en de Flevol After Party... Um, was het allerlaatste Flevo Festival, helaas. Maar is, ja. er is een soort doorstart. doorstart uh, Flavor Festival heet het dan nu. Hebben jullie al een uitnodiging binnen? Nee. Nee? nee. <laughs> We zitten nog <laughs> met smart te wachten. Nee, maar nee, dat, ja, het, het, word, uh, wordt het een beetje een mooie zomer voor Ed Snow? Moet het uh, nog een beetje... Uh, nou, ik, ik, ik hou dat toch altijd een beetje rustig, denk ik ook. Uh, ik, ik ben niet zo heel erg van... Uh, van de promotie. en, uh, nee, en De het plaat doen. moet en, zichzelf verkopen en zo. Ja, en, en op, op dit moment vind ik dat gewoon ook het, het leukste om te doen. Het, uh, ja. het opnemen, het schrijven en, uh, en, en optreden is heel leuk. En, uh, ja. Maar, ja. en dat opnemen en schrijven, dat gaat door. Daar zijn jullie nog steeds mee bezig. Ja. Nieuwe, nieuw werk. Precies. En daar wilde ik inderdaad ook naartoe. En misschien is dat ook wel weer gelijk je ticket... naar een, een, een volgende optreden, wie weet. Hè, dat, uh, dat men denkt, kijk, het is nou even weer wat nieuws. Die ja. moeten we nodig weer eens uitnodigen. <laughs> yes. Dus ik zou zeggen, uh, wat, welke nummer ga je spelen? Uh, het liedje Fellow. En waar gaat het over? Um, ja, een beetje in, ingewikkeld. Uh, maar in het kort denk ik uh, dat het soms gewoon uh, goed is... Om, uh, om een tijdje te stoppen uh, met dingen. En, en eigenlijk uh, kwam het een beetje op een... Uh, op een, een van de agrarisch programma... wat ik ooit zat te kijken. Agrarisch en dat, programma? Ja, en dan vertelde die boer dat, uh, dat het gewoon echt heel prima is... om af en toe gewoon een, een stuk grond uh, braak te laten liggen. En um, om zo gewoon een jaar daarna meer uh, vrucht te kunnen krijgen erop. En, en braakliggend, dat betekent fellow. Oké, okay. ja. Nou, ik zou zeggen, loop naar je microfoon. Fellow, dus van Etten uh, van Snow. En uh, ja, de vraag is natuurlijk: wie gaat er zo meteen met die, met die plaat van Etten Snow naar huis? Dat uh, gaan we zo meteen uh, horen als, uh, als Berry en zijn mannen. Vier man sterk nu weer. Ruben op de trompet. Ik ben heel benieuwd als ze uh, de laatste klanken hebben laten horen van het liedje Fellow. ocean we roll from shore to shore In this hunt to find the next we'll be shipwrecked more and more i'd like to raise the sails, let the wind just guide the way traverse the sea we love for the ones we're sailing with phantic place need to find my legs and go take the weight of my shoulders look for more than what i know take some time to find this rest lose the need to be up to par let this land be fellow so it'll grow like never right Ah ja, hij is lekker hoor. Nou, uh, goeie voor deze zomer, zou ik zeggen. Lekker laid back voor een uh, zomeravondje na een uitgebreide barbecue. <laughs> ja, um, ik weet toevallig van Berry dat hij geen uh, enkel moment boven de 20 graden onbenut laat om uh, de barbecue uh, eens even flink op te stoken. Dus. Marieke van der Schoot. Ja. Hi. Hi. Jij hebt uh, gereageerd op, die, uh, op de, de, de, de muziek van Ed Snow. Ja, dat klopt, ja. Want jij dacht, uh, die, die cd die is voor mij. Waarom? Ja. <laughs> ja, dat dacht ik. Ik voelde me aangesproken. als mij echt genoemd. Dus uh, ik denk, hop, uh, uh, even wakker worden. En zodoende. En waarom voel jij je aangesproken dan? Nou, uh, ik heb het uh, even in het mailtje gezet. Maar uh, mijn naam uh, in het uh, Vietnamese is uh, Sneeuwochtend, Sneeuwmorgen. Okay. En Ed uh, de Snow, uh, ja, dat uh, past bij elkaar. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dus, dus het, het was een soort van mentobie dat gevoel had jij. Ja, de to ja. Be, ja. Ja, ik heb uh, die naam ooit gekregen toen ik in Vietnam woonde. En uh, uh, ja, die sneeuwmorgen, dat is uh, in het Vietnamees dat TweetMe. Uh, Hoe zei je? Twit TweetMe, oké. Okay. Ja, mij. En, uh, en die naam die heb ik en uh, die draag ik nog altijd met heel veel trots uh, met okay. me mee. En uh, toen hoorde ik uh, die sneeuw uh, voorbij komen en ik dacht, uh, ja. Nou, okay. en wat vind je van de muziek? Dat is ook wel nieuw ja, belangrijk. Mooi. Ja? Ja, ja, mooi. Ja. Ik ben benieuwd naar de rest. De nou, hartstikke goed. Komt de cd naar je toe, Marike. Blijf even ja, hangen, bedankt, dan uh, schrijf je je adres op. Goed zo. Oké, okay. Marike okay. van der Schoot was dat. En ik bedank Ed de Snow voor jullie prachtige muziek. En Caroline Lichtenberg voor je verhalen over de openbare ruimte... en hoe we daar op een een lekker niet-efficiënte manier mee om kunnen gaan... zodat we de kwaliteit van ons leven verhogen. Dus niet van A naar B, maar zijn in die openbare ruimte en er iets moois mee doen. Goed, zometeen na de, het nieuws van vijf uur gaan we afreizen naar uh, Australië... en naar Bonaire in de focus op de wereld. En we gaan het hebben over leven zonder plastic. Tot zo.